Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het verkeer in noordelijke en oostelijke provincies heeft last gehad van noodweer. In verband met onweer, zware windstoten en zware hagelbuien had het KNMI code oranje afgegeven. wat werd in de loop van de middag weer ingetrokken. Bij lichtervoorde in Gelderland reed een trein op een boom die door het noodweer op de rails was gevallen. Er vielen geen gewonden. Het kabinet is het in grote lijnen eens over de begroting voor volgend jaar. Minister De Jager benadrukt dat er volgend jaar allerlei maatregelen moeten worden genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Veel van die maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord. Volgens ingewijden wil het kabinet mensen met de laagste inkomens enigszins tegemoetkomen. Er wordt bijvoorbeeld geld verschoven van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget. Dat budget is een tegemoetkoming die afhangt van het inkomen. De bouw van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven wordt niet stilgelegd. De Groningse GroenLinks-gedeputeerde van de ploeg zegt dat veel van de bezwaren van de Raad van State... die woensdag een streep door de vergunning haalden, zijn te repareren. Een nieuwe vergunning zal de eindstreep dus wel halen, zegt hij. Daarom is volgens de provincie Groningen een bouwstop voor de kolencentrale niet nodig. Pastoor van der Sluis uit Liemte wordt de komende twee weekenden op last van het bisdom vervangen. Hij is in opspraak geraakt omdat hij de uitvaartdienst weigerde te leiden... van een parochielid dat had gekozen voor euthanasie. Hij weigerde ook zijn kerkgebouw ter beschikking te stellen... voor een uitvaart onder leiding van een andere pastoor. De Don den Bos wil Van de Sluis vanwege de hoogopgelopen emoties... tijdelijk in de luw te houden. De NAVO concentreert de luchtaanvallen op Libië... momenteel vooral op de geboorteplaats van kolonel Gaddafi, Sirte. Gevechtsvliegtuigen bestoken onder meer zijn bunker met raketten. In de bunker zit een commandocentrum... Het is onduidelijk of Gaddafi in zicht is. Het weer. Vanavond en vannacht in de oostelijke helft nog steeds buien. Dan wel minder kans op onweer. In het westen geleidelijk droger. Morgen meer buien en zo'n 19 graden. Dit was het. En... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Filus van 4 kilometer of langer in de randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 8 en uh, bij Hoevelaken 4. A4 Amsterdam Den Haag. Bij Zoete ook 4 kilometer. En de A12 bij Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 6. A13 naar Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein 4 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en het knooppunt Benelux 9 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er dicht. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht 6. En op de A28 Utrecht Amersfoort. Eerst tussen de Uithof en Soesterberg 9. En een klein stukje verderop bij Leusden.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu, het weekend in. We gaan verburen met Human en de Killers Wel raar Alleen het outro is zo lang en saai natuurlijk ja. Je kan niet alles wensen um, We gaan zo luisteren naar Berthoff En met Berthoff is iets speciaals aan de hand Want die hebben we om 6 uur in de uitzending uh, Dat is nog niet alles Want om half zes hebben wij uh, iemand uit Tripoli in de uitzending Dus uh, we gaan uh, live bellen met het uh, regime van Gaddafi Wat is omgevallen Dat is uh, wel interessant En uh, deze hebben we nog Leo Driesen, Mike Bollet en ja, nog veel andere. Het is echt een hele drukke uitzending, maar laten we maar beginnen met uh, met Bertolf een Another Day En laten we, voordat we daarmee gaan beginnen, maar even beginnen met wie er in de studio zijn Dat vind ik wel even een heel leuk moment om dat te doen Ik moet heel snel even dit applaus klaarzetten, zetten natuurlijk, want uh, Dat is standaard Wij kunnen ook applauderen, hè? Moet je eens horen, dat is veel harder Die horen niet, merk wel Goedemiddag, uh, jongens en uh, jongens, geen meisjes vandaag weer Nou, trouwens, we hebben wel een meisje aan de telefoon straks Want um, gisteren is een bekerwedstrijd in 37-0 geëindigd En de aanvoerster van het winnend team hebben wij straks in de uitzending Dus dat is wel, uh, dat is wel een meisje, Eindelijk een vrouw in de show, dat is wel lang geleden Als Gijs eventjes de microfoon pakt, naar zich toe Dan uh, zet ik hem even aan Gijs, ja. goedenavond Goedenavond Wie ben je, waar kom je vandaan? Voor de Zoals derde vorige week echt week elkaar? en die week daarvoor ja. Gijs, kom ik uit en en uh, dat is het Je bent niet meer ondergedoken? Vorige week was je ondergelopen? Ja nog steeds Nog steeds Oké, okay. als uh, Matthei even microfoon 3 pak, pakt Oh het is zware jongen Zet ik hem aan J Jullie mogen zelf kiezen wie er begint met praten Ja? Ja begin maar Wie nou, ben je? Uh, ik ben, uh, ben Matthei Ik kom uit Schagen en ik ben hier al een keer eerder geweest, maar uh, Het is weer super gezellig om hier te zijn ook Karim Toen vroeg ik naar de cupmaat ja, dat was bij Martijn. <laughs> Martijn is er niet, die is uh, lekker op vakantie. dit is goed. Um, ja, en wie zit er naast jou? Nou, naast mij heb ik. Ik ben Sjaak van der Zon. Ik kom bij Lotje Winkel. Waar nou, Dit dat? is mijn uh, officiële radiodebut. <laughs> maar waar ligt dat Lottje Winkel? Lottje Winkel ligt, uh, in een heel klein dorpje tussen uh, Den Helder en Alkmaar. Oh, dat is ook niet zo ver weg. Nee. Dus, uh, anderhalf uur met de trein, toch? Ja, zoiets. <laughs> lekker. Nou, leuk dat jullie er zijn. Um, ja, jullie verdienen echt wel applaus. Als jullie zo lang in de trein hebben gezeten, dan verdienen jullie een applaus. Standaard hier. Zo, ik heb er nou weer genoegen van dat applaus. Um, maar we hebben nog vijf gasten, dus het horen we nog. Vast wel langskomen. Gaan we nu luisteren naar Bertolf met uh, een andere dag. Take your life to finally start now. Before you get the sign to go, well get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. Yeah. Nothing will ever get done Maybe it feels like something that you're not up to But baby, when I think it's all up to you Don't let it be something that's never begun Bum, <laughs> bum, Bum, when we went downtown. Cause now I am a criminal, criminal, criminal. A oh, out of mercy, now I am a criminal. Man, down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now. Oh, mama, mama, mama, I just shut a man down. In some jurisdiction. See that good stuff? Let me tell you what we gon' do. Two plus two, I'm gon'.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 You can Ja, dat was een nieuw nummer en dat nieuwe nummer dat heet uh, the, the, the Wanted van uh, Let glad you Game zo heet het. Um, het is precies andersom, maar het maakt niet zoveel uit. Daarvoor worden je Hotel Room Service, Ariana met Mandown. Down. En uh, als het goed is, hebben wij iets heel bijzonders uh, ja, op dit moment. We hebben namelijk contact met uh, de hoofdstad van Libië, dat is namelijk Tripoli. En uh, daar is Esmeralda voor ons. Ben je daar? Ja, daar ben ik. Hi. Hey. Uh, nou, allereerst uh, geweldig dat we jullie in de uitzending hebben. Daar zijn we wel heel blij mee. Um, ja, hoe is de situatie in Trip Tripoli? De situatie in Tripoli. We zijn vanochtend weer teruggekomen. We waren hier uh, twee dagen geleden ook en toen zijn mm -hmm. we weggaan omdat de situatie niet goed leek. Mm -hmm. Een hele nacht beschoten waren op de plek waar wij sliepen en uh, we hadden zoiets Nou, we gaan even terugtrekken naar Ja, We zijn vandaag dus weer teruggekomen ja. en het lijkt wat rustiger. Mm -hmm. um, en We hebben net ook even wat feestmensen mensen meegepakt. Um, op het uh, Groene Plein mm -hmm. Mensen zijn daar heel uitbundig uh, aan het rondrijden Aan het toeteren uh, In de lucht aan het schieten Veelvuldig in de lucht aan het schieten Dus mensen zijn daar erg uitgelaten ja, want, uh... Maar het is nog steeds wel Precair en Wel uitkijken wat er zal gaan gebeuren ja, want het is natuurlijk ook, uh, dat klinkt heel raar, maar het is natuurlijk ook gevaarlijk uh, dat, dat mensen daar vreugdeschoten ja, doen. Want wat er al heel vaak wordt gezegd, de kogels komen naar beneden. En ja, daar staat ja, het. Dat is een bloedlink. Ja. ja, dat is een bloedlink. Want en dat probeer ik elke keer ook aan Libiërs te vertellen. Ik heb er zelf een ongelooflijke hekel aan om erbij te staan als dat gebeurt. Mm -hmm. uh, omdat ik weet kogels komen terug. En uh, als je een inslag van kan, kan, krijgt, dan heb je toch een hoofdom. Dan kan je zelfs een overlijden. Maar goed, de Libiërs hier zijn helemaal uitgelaten en er wordt niet alleen maar met klasnikovs of met pistolen in de lucht geschoten, uh -huh. maar ook met luchtafweer geschud en met zwaardere wapens. Ja, ja. Nou, en dat maakt ongemak veel lawaai. Ik, ik ben er niet dol op, uh, maar het is hier wel, uh, veel van, de, van, de, van het vuren is vreugde. Ja, want van hoeveel procent hebben de rebellen uh, nou Libië, of, uh, Tripoli in handen? Ja, dat, dat is een beetje lastig te bepalen. Maar als je ik sprak zo straks iemand die zei tegen mijn auto, toch wel 95%. Mm -hmm. uh, er zijn nog een paar wijken waar nog heftig wordt gevocht en waar nog uh, Gaddafi loyalisten zitten. Ik denk zelf dat het misschien meer tegen de 75% mm -hmm. aangaat dat, dat uh, de rebellen in handen hebben. En nog wat andere plekken. Maar het is een beetje moeilijk om daar een overzicht van te krijgen op het moment. Ja, en de stad Salim uh, was, daar waren gisteren natuurlijk even gevechten aan de hand. Zijn die er vandaag nog? Er werd nog gevochten. Uh, je, hoorde je dat net? Die ja, ik hoorde net die schoten, ja. Ja, nou zo gaat het hier eigenlijk de hele tijd een beetje door. Okay. Het probleem is dat als het dus, omdat we dus ook voor vreugde in de lucht schieten, weet je soms niet meer helemaal precies. Was dit nou een vreugdeschot of was mm -hmm. het wat anders? Dat maakt het wat lastig. Maar goed, over Abu Salima. Uh, daar werd heftig gevochten. Er is dus ook een gevangenis is daar uh, opengemaakt van alle mm -hmm. mensen die erin zaten vrijgelaten. Vandaag werd daar weer gevochten. Ja. Uh, maar is het deels uh, echt wel in handen van de rebellen. Maar is nu een andere wijk waar zwaar gevochten werd. Toen we hier aankwamen rijden, toen kwamen er mensen onze kant op rijden mm -hmm. richting het checkpoint waar wij waren. En die reden weg van een wijk. En dat was, zei de jongen die bij ons was, omdat er werd gevochten in die wijk. Ja, en is er wel, uh, be ja, wel bekend waar Gaddafi misschien zich ophoudt in Tripoli? Houdt hij zich daar nog wel op? Nou, we spraken vanochtend met een rebel die uh, net de uh, afgelopen nacht in uh, Abusulima had gevochten. Mm -hmm. um, en die was erg moe, dat was verschrikkelijk, werd er werd ongelooflijk hard gevochten. Maar die vertelde mij toen ik hem vroeg, Goh, waar denk je dat Gaddafi zit? Mm -hmm. Ja, nou volgens mij uh, zit hij in Sirt, want er zouden, of sorry, niet in Sirt, in uh, uh, Ben-Jawad. Mm -hmm. Zeg ik dat maar goed? En omdat daar een huis is waar heel erg veel uh, beveiliging omheen staat en waar niemand ja. in of uit mag. Dus hebben zij het vermoeden dat hij in de buurt van een cirk zou zitten? Maar het blijft bij geruchten. Maar hij is nog wel in Libië dan, volgens die geruchten? Volgens die geruchten is hij nog in Libië, ja. Oké. Okay. Ja. Um, ja, zijn zoons die zouden opgepakt zijn, maar dus ook weer niet. Want een van die zoons ja. na het bericht kwam meteen uh, ja, Tripoli in. Um, toen ik dat zag, dan dacht ik: als er nou zoveel rebellen in Tripoli zijn. ...en hij daar gewoon open en bloot uh, uit een auto hangt... ...dan is het toch raar om, om als Nederlander hier thuis naar de tv-kijkend dat te zien. Ja, dat maar. is ook heel raar. En de, wat er is gebeurd is dat, dat ze hadden het huis van Zevele Slaam hadden ze omsingeld. Mm -hmm. uh, vergeten dat hij een, een tunnel onder zijn huis heeft... Oh, handig. de vierde tunnel ja. is hij dus uh, gevlucht. En toen heeft hij zichzelf laten zien in het Riksels Hotel. Het hotel waar voornamelijk veel journalisten zitten. Om te laten zien, wij trekken hier nog aan de touwtjes. En het is inderdaad raar dat je hem dan zo ziet. Een, een, ja. een stad vol met rebellen dat daar niets aan gebeurt. Waarom dat is, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Um, kun je ons uh, luisteraars uitleggen wat er nou zo uh, extreem gevaarlijk is? Uh, in vergelijking met bijvoorbeeld een opstand in Egypte. En in andere plaatsen waar ook veel journalisten waren. Uh, Vergeleken met de okay. situatie in Tripoli ja, nou wacht, ik loop even iets naar buiten. Mm -hmm. Dan hoop ik dat we doorgaan met waar we net mee bezig waren, namelijk heel erg druk aan het schieten. Dan kun je het horen. Het probleem hier is, en het gevaar hier is, is dat iedereen wapens heeft. Ja. Je ziet jongetjes op straat zitten met een wapen. Een jongetje van 12 die met een Krasnikov zit. Die hem aan zijn vriendjes laat zien. Kijk eens even, Krasnikov. We stonden in Zawiya uh, en er zat een jongetje op een bankje met twee vriendjes erbij. En hij is dat wapen aan het laten zien. Heel stoer, heel blij ermee. Mm -hmm. Aan zijn vriendjes, maar ondertussen. Is de loop op ons gericht. Nou, dat is gevaarlijk. Ja, en hoor ik hoor nu weer de schoten achter hoort. En dat gaat de hele tijd door. Ja, en, en natuurlijk. Schoten en het is onduidelijk wat het, wat het voor schoten zijn. Maar ze mm -hmm. vandaan komen terug, vallen de ja. kogels van terug vuren. Dat is gewoon wat het zo anders maakt. Want in Egypte uh, en in Tunesië was er niet veelvuldig gebruik van wapens. En dan was het alleen gebruik van wapens door de autoriteiten, maar niet ja. zozeer van de demonstranten. En dat maakt het hier denk. Ja, en natuurlijk in deze oorlog is, uh, is de journalist ook uh, in ogen van Gaddafi een vijand. Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar. Uh, wij zitten daarom ook bij iemand thuis. We zitten bij uh -huh. een rebel in huis in plaats van in een hotel. We hebben ervoor gekozen om niet in een hotel te gaan zitten. Uh -huh. uh, wij zaten twee nachten geleden zaten wij in een school... Ja. Die ingericht was voor journalisten en die bewaakt werd door de rebellen. Maar die school is die hele nacht lang, voor 3,5 uur lang, onder vuur heeft die gelegen. Omdat het namelijk ook een plek was waar ze uh, soldaten van Gaddafi uh, mm -hmm. uh, naartoe brachten en gevangen ja. hielden. Dus het was op twee momenten, of op twee verschillende manieren, een, een doelwit voor Gaddafi-troepen. Namelijk en journalisten en gevangen ja. genomen Gaddafi-aanhangers. En uh, heb jij een indicatie tot hoe lang uh, ja, deze de, de, de situatie aanhoudt? Nee. Is... Uh, de rebel die ik vanochtend sprak, die zei. Uh, nou, nog een week, twee weken. En dan is Tripoli echt helemaal bevrijd. Dan kunnen we mm -hmm. ons verder helemaal gaan richten op het zuiden van Libië. gaan ja. en op uh, Sirte. Nou ja, dat, dat, dat, dat is onduidelijk. Oké. Okay. Um, ja. Hartelijk bedankt uh, voor het interview. Uh, erg veel respect ja? voor jullie werk daar natuurlijk. Uh, ja, doe voorzichtig. En, uh, ja. Ik hoop dat dat snel over is daar, want het is natuurlijk echt uh, te bizar voor woorden. Dat het, daar, dat het zo gebeurt. Dat hoop ik ook. Ik okay. dankjewel voor het telefoontje. Geen okay. dank. Tot ziens. Dank u wel. dag ja. ja, dat is natuurlijk wel heel bizar om een telefoongesprek te horen. En dan op de achterkant uh, ja, toch wel een beetje het uh, geluid van uh, schoten te horen. Dat, uh, dat is niet leuk om te horen. Um, we gaan nu even naar luisteren naar Avicii met uh, Fate into Darkness. En dan uh, hebben we straks weer een, uh, een andere gast aan de telefoon. There's always sky, rest your head, I'll take you high, we won't fade into darkness, We'll let you fade into darkness, why Ja, het leuke van deze plaat is dat het uh, ook Pinkwin is van Avicii Van de maker van, uh, van, uh, van Sick Burmans, Tim Burke En dat hij nu Tom Hanks heet Dus uh, ja, die vent die, uh, die is een beetje ja, zijn naam vergeten denk ik ofzo Maar het is dus Tim Burke, uh, Tom Hanks en Avicii En het zijn alle drie dezelfde persoon Dat is best wel, uh, best wel raar Hebben jullie nog leuke namen voor jullie zelf eigenlijk? Jullie microfoons zijn open dus jullie kunnen wat zeggen Kan ook niet, maar het kan ook wel voor Niels, hè? Koos. Niels het Koos, ja. Ah, Koos, het is Koos kansloos. Koos, vriendloos. Het kan allemaal. Het klopt ook allemaal. Sorry, Niels is nu bijzonder, maar dat is niet zo. Um, heb jij nog een leuke bijnaam met voor jezelf? Of? Nou, ik voor mezelf niet, maar uh, er zijn er genoeg, hè? Verzin me wat. Bij jou. <laughs> Aardige jongen. Uh, nou, top. Ja. Verder nog iemand een bijnaam? Iets van. Uh, ik heb dat, die bijnaam laatst gehoord. Niemand, ja, op hoor je alle variaties hè? Ja, maar Sjaak Zwart is een goeie voetballer hè, Matthé? Ja toch <laughs> Het is een voetballer van Ajax En Ajax is natuurlijk een hele leuk team En uh, ja matee, vertel jouw passies voor Ajax wat vind Moet je? ik nou een scheet op de radio laten of uh, dat, nee, uh, mag, dat mag. voel heb ik bij uh, Ajax uh, nou, Waarom zijn 500 fans zo anti-Ajax? Zeg jij als ajax ben Ik ben jij... voor Feyenoord. Ik heb, ik, heb de, ik heb van de week de persvoorlichter van Feyenoord gefeliciteerd met het succes. Ja, de, je bent min of meer gedwongen, denk ik. Of, uh... Dat is min of meer ook waar. Maar ja, het heb ik toch gedaan. Ik heb ja, zelfs aan mijn aan Engelse juffrouw beloofd. Die is, uh, die is echt voor Feyenoord, hardcore Feyenoorder. beloofd dat ik dit hele schooljaar voor Feyenoord zou zijn. Ja, en dan zou ik overgaan. Nou, ik ben over. Kan niet. Alleen nu moet ik voor Feyenoord zijn heel schooljaar. En wat gij al zegt, dat kan gewoon niet. Ik kan niet voor Feyenoord zijn. Nou, ja. Sorry. Maar we, we zijn druk bezig, dat moet ik wel zeggen dat, dat we een Feyenoorder aan de lijn krijgen Want we hebben redelijk veel ajax aan de lijn Ik weet niet hoe dat komt Ik zal ook maar niet zeggen dat ik voor Ajax ben en Niels ook Maar ja, dat, we zijn druk bezig meteen dus. Over een paar weken hebben we voor jou iemand van aan de telefoon Top Alleen wie weet het niet Misschien de, de stadion-speaker uh, Mario Been <laughs> Die is niet van Hoe Oh nee <laughs> wat, hoe, ja, Jij bent de Feyenoorder, wat vind jij er nou van? Mario Been weg, Koeman gekomen, een Ajax-trainer Top Een Ajax-trainer een Ajax-trainer. <coughs> Veel beter als Mario Benen. Ja, weet ik niet. Dat moet nog maar blijken. Hoeveel punten had Mario Benen aan drie duels? Weet je dat? Twee. Twee, hè? Zoiets. We'll bizar sure. De kennis, <laughs> echt. Zullen we gaan luisteren naar een nummer? We gaan luisteren naar kloks met uh, Oditi. Niet Odatty, maar Oditi. Het is natuurlijk ook weer een dancepaad. en dance is het woord voor vandaag.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 De microfoon die ik open deed. Dat is ook heel handig natuurlijk Als ik dat doe Pitbull was dat Met uh, Rain Over Me En dat is uh, Ja een, uh, een best wel raar nummer Vind ik Ik vind het een uh, Semi-songfestival nummer Wat nou weer net Geen songfestival nummer is Omdat Pitbull mij doet Dus het net weer wat beter is Dan een gemiddeld songfestival nummer Als je denkt Wat zeg ik veel songfestivalnummer, nummer Vind ik dat leuk om te zeggen Want ik hou niet van het Songfestival nummer Heeft iemand misschien nog Een songfestival nummer Nee dat is natuurlijk uh, Allemaal flauwkeul. Um, mijn tweede grote verslaving Is de LMFVO En ja Die band nou, dat schijnt een band. Die groep die is zo bizar goed bezig. Uh, ze hebben nu ook een nieuw liedje, dat heet Champagne Shower. Dat is ook een heerlijke titel, Champagne Shower. Vooral uh, als je cream heet, is het uh, een zeer moeilijke titel. Ik hoop dat hij het doet, ik vrees het ergste. Hij doet het, so, hij doet het dus. Vorige week ging alles mis. Dit is Cham Champagne Shower van, uh, van LMFAO. Na de Party Rock Anthem is dit een nieuwe hit. Veel luisterplezier. Popping pop, pop, in the club, we light it up 80 hour, 80 hour Let the party rock Put your hands up, everybody just dance up We came to party rock, special, so like pardi gras oh. They call me Red food I walk in the club with a bottle of two Shake it, spray it on a body or two They walk out the party way. with you two too. Oh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 Pop, pop, pop, pop, pop, in the we light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party ride. Boom. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and goon. Keto butter, I got from nine till And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spray it. 56 bottles ain't paid for shit.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 Popping in the club, we light it up, 80 hour, 80 hour, hour All your people, yeah. now I want you to grab your bottles you Put them up in the air Now shake, now shake, shake that bottle and make it Stay Time to hype up the crowd And away from the moment When the DJ press play Watch to one baseline Hit all your chest It's a bad man thing And that's how we stay We got so many styles Too many flicks For them to come deep with I can lick you on a Monday Drop a cappella And you still sure wouldn't Come near the deepness Bounce I provide. So when I say jump, you best ask how high, how high And then reach for the sky, hands in the air, the beat sounds live That's how we roll, so just let me know if you wanna reload your best Come with it! En natuurlijk de uitzending gaan, want dat is wel logisch. Je hoorde natuurlijk vader de Daarvoor hoorde je LMVO. En daarvoor hoorde je Pitbull. En dan gaan we nu heel snel luisteren nog voor het nieuws naar Cat Spanish. Van de jeugd van tegenwoordig. Waar ik ook onderval. Ja, en hebben we is keep facing. De ciudad de Toluca is Specialisado in de elaboración van Pero también se fabrica por un fin de pequeñas empresas familiares en varias partes del país Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo llamado así vuelvo la mosca en el ¡Ya, ya, ya, ya, ya Hola supermercado, de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on Get Spanish on a... Hola supermercado, de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get, get Spanish, Spanish, Spanish on el a... no Preng preng hola, si Hola, di, di, Het is Spanjad, rey Ik ben zwang, man, het is geen pinko. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo Bitch, nigga, yo no quiero Hangen met mensen, quiero Hier, nema Spaanse troek, nema niks troek Donde está mi dinero Buenos noches en tot ziens Vet, nunca, nooit vriends Los gezelligitos Donde está genitos oh.